5 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Komend uur in Nieuws Co. hoort u over oplichters die zich aan de telefoon voordoen. als de helpdesk van Microsoft. Jaarlijks trappen duizenden Nederlanders erin. met grote schade tot gevolg. En Facebook gaat inzichtelijker maken hoeveel ze over u weten. Straks hoort u daar meer over. Eerst het nos journaal Katrien Straatman. Het interne onderzoek van Defensie naar de misstanden in de Oranje Kazerne in Schaarsbergen schoot ernstig tekort. Dat staat in een tussenrapport van de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie. Die commissie werd eind vorig jaar ingesteld nadat drie militairen in de Volkskrant hadden verteld over hoe ze tijdens de ontgroening in de Oranje Kazerne werden vernederd, mishandeld en aangerand. In het tussenrapport staat dat het onderzoek dat Defensie hier zelf deed niet onafhankelijk was, omdat er iemand in zat die de verdachten kende. Ook zouden er belangrijke stukken ontbreken... die door de militairen werden aangeleverd. Tegen de CDA-bestuurder uit Leende, die op zijn erf een groot drugslab had... is vijf jaar cel geëist. Volgens de politie was het een van de grootste drug drugslabs van Nederland... en kon met de chemicaliën voor 50 miljoen euro aandruks worden gemaakt... De ontdekking veroorzaakte vorig jaar veel ophef en het CDA zette de man uit zijn functie als penningmeester van de Brabantse afdeling. De bestuurder zegt dat hij niets van het drugslab afwist. De Russische ambassadeur in Nederland waarschuwt voor tegenmaatregelen voor het uitzetten van twee Russische diplomaten. In een interview met een vandaag zegt Alexander Shulgin dat de Russisch-Nederlandse relatie nu al niet op zijn best is en dat hij waarschijnlijk nog slechter wordt. Het is duidelijk dat we deze onvriendelijke stappen van de Nederlandse regering niet onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan, zegt hij. Somehow we will have to respond. But can you tell us how? Not at this time. At this stage. I don't know what would be the response. But it would be some kind of Een Catalaanse oud-minister heeft zich gemeld bij de politie in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Tegen haar loopt een internationaal arrestatiebevel omdat Madrid haar beschuldigt van rebellie. Ze zegt zich te zullen verzetten tegen uitlevering aan Spanje. omdat ze daar geen eerlijk proces krijgt. Facebook heeft het instellingenmenu in zijn mobiele app aangepast. Daarmee moet het voor gebruikers sneller duidelijk zijn... welke informatie Facebook van hen verzamelt. Onlangs werd bekend dat het bedrijf Cambridge Analytica... gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers verzamelde... zonder dat die daarvan wisten. Alle nieuwe auto's in de EU moeten vanaf volgende week een e-call systeem hebben. Dat systeem waarschuwt bij een ongeluk automatisch de hulpdiensten... en geeft ook de plek van het ongeluk en de rijrichting door. Zo kunnen de hulpdiensten veel sneller ter plaatse zijn. Gemeenten moeten nadenken over het aardgasvrijmaken van woonwijken. Minister Ollengren geeft gemeenten drie maanden de tijd om met ideeën te komen. Het kabinet wil dit jaar 90 miljoen euro steken in het gasvrijmaken van bestaande woonwijken. Minister Ollengren wil zo'n 20 plannen uitkiezen en daar nog dit jaar mee aan de slag gaan. De plannen kunnen dan later mogelijk ook op andere plekken in Nederland worden toegepast. Uitgaans publiek en concertbezoekers zullen er weinig van merken... als er een maximaal geluidsniveau voor muziek komt, zoals het RIVM adviseert. Dat zegt de Vereniging van Popodia en Evenementen. Nou, iedereen die naar een dancefestival gaat, iedereen die naar een popfestival gaat... iedereen die naar een clubavond in een, in een van de bekendere zalen gaat... dat zijn allemaal mensen die zich er al aan houden... omdat het onze leden zijn die dit belangrijk vinden. Wettelijke geluidsnormen zijn er nu nog niet. Het RWM wil dat muziek op openbare plekken niet harder is dan 102 decibel. Staatssecretaris Blokhuis is blij met het advies... en gaat de komende maanden overleggen met de muziek- en uitgaanssector. Het weer bewolkt en nat, maar in de loop van de avond... trekt het regengebied naar Duitsland weg. Vannacht klaart het op en koelt het af naar temperaturen rond het vriespunt. Morgen af en toe zon, maar ook een enkele bui bij 9 graden. Ja, als het regent, dan worden de files lang. René Passet, hoe is dat op dit moment? Uh, ja, niet anders. Normaal gesproken staat er op dit tijdstip ruim 200 kilometer Lara, nu 530. Dus uh, dat geeft het aardig weer. Gelukkig springt er niet zo ontzettend veel uit. Ja, dat de uh, dagelijkse files een stuk langer zijn, dat wel. Er stond een flitser op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Nou, die zou niet worden weggehaald. Maar tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid levert het wel 6 kilometer file op. Op de A2 een opvallende file vanuit België naar Maastricht en Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd. Je bent er een uur mee zoet inmiddels tussen het Europaplein en Maastricht. Maastricht-Aken Airport staat het hartstikke vast. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 20 minuten tijdverlies tussen Den Hoorn en Dorp. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar was een ongeluk bij knop het Velsen. Het ongeluk is van de weg af. Maar ja, de file is nog aan de lange kant. 10 kilometer vanaf Aalsmeer. En de A16, daar is het recht en al eventjes dicht... van Breda naar Rotterdam vanwege een te hoge vrachtwagen. In je werk zorg jij dat iedereen gelukkig is.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 cdc NPO Radio 1. NOS NTR. Oplichters die zich voordoen als medewerker van een helpdesk. die je vragen een programma op je computer te installeren. omdat je computer is besmet met een virus. Wie daarin meegaat, kan veel geld verliezen. In totaal uh, bijna 24.000 euro. Mijn spaargeld en de spaargeld van mijn moeder. Lara Gensen. Een hele nare werkwijze. Hij wordt helpdesfraude genoemd. En het Openbaar Ministerie, de Landelijke Politie en twaalf private partijen... slaan nu de handen in één om dit soort fraude aan te pakken. Tijdens een internationaal congres in Rotterdam... is daarvoor zojuist het startschot gegeven. Helpdesfraude maakt jaarlijks alleen al in Nederland duizenden slachtoffers. Wij spraken met een van hen. Een man die vanwege de impact van de fraude alleen anoniem zijn verhaal wil doen. We hebben daarom zijn stem enigszins vervormd. Ja, wat me overkomen is, is... een van de ergste dingen die me overkomen is... buiten natuurlijk gezondheid. En een van de grootste blunders die ik in mijn leven gemaakt heb. Zo niet de grootste blunder. Wat is er gebeurd? We, ze kregen op 11 januari een telefoontje... van een Engels sprekende meneer... dat er iets met mijn computer aan de hand zou zijn. Dat, die, dat er veel fouten in zouden zitten. En dat ze vanuit de Microsoft Helpdesk... Mij konden helpen die fouten uit mijn computer te halen. Wat dacht u toen? Nou, gezien dat mijn computer al wat ouder was, dacht ik dat zou best wel kunnen. En uh, vervolgens heb ik, dus ben ik ingelogd, en toen heb ik uh, ze toestemming gegeven om mee te kijken op mijn computer. Via het programma. Ze vroegen een programma te installeren, Viewmaster. En toen of ze mee mochten kijken, want dan konden ze zien waar de fouten precies zaten. En dacht u toen niet van dit is onlogisch of dit wil ik eigenlijk niet? of Hoe kwam dat over? Oh, heel natuurlijk. Het was ook voor mij geen gebrekkig Engels. Ze gaven aan van nou, pak eerst even pen en papier. Noteert u even onze gegevens. Ik ben. Dit is mijn naam, dit is mijn personeelsnummer. Dit is het telefoonnummer waar wij aan het bereiken zijn. En schrijft u dat eerst op dan hebt u die gegevens al. Dus u vertrouwde ze? Dus dat bouwde bij mij al een bepaalde mate van vertrouwen op. Hoe lang hebben ze u aan de praat gehouden? De hele actie van hun hij heeft ruim 4,5 uur en we hebben ze me aan de praat gehouden. Heeft u niet op een bepaald moment gedacht: dit duurt te lang of dit is raar? Op dat moment niet. Nee, nee. Ze hebben virussen ontdekt, zogenaamd op uw computer, ja. maar ze hebben ook geld gestolen. Hoe ging dat? Op een bepaald moment, en dat was na ruim ongeveer anderhalf uur, toen kreeg ik weer die teamleader aan de lijn en die zegt van voor 10 euro mogen wij u namens Microsoft een levenslange ondersteuning aanbieden om uw computer te schoon te houden. 10 euro voor levenslang. Levenslang. Wat dacht u? Nou, een koopje. Het enige wat ik goed had, toen was de tankcode in te vellen. En dat heb ik dus gedaan. Hoe bent u nou achter gekomen? Dat er iets mis was? Uh, ja, we waren s'avonds boodschap aan het doen. En uh, we waren bij de kassa en we wilden afrekenen. En uh, toen kreeg ik te zien dat ik saldo tekort had. Naar buiten lopend kijk ik op mijn telefoon op mijn uh, ING-rekening. Wat zag u? Uh, en, uh, alle brengen de min en nul. Hoeveel geld was u kwijt? In totaal bijna 24.000 euro. Uw spaargeld? Mijn spaargeld en mijn spaargeld van mijn moeder. Ja, wat, wat ook in de publiciteit staat... op het moment dat je 033-nummer ziet met heel veel cijfers erachter... Engelstalig, Goed horen erop en reageerde er niet op. Waarom heeft u dat niet gedaan? Ja, dat is een vraag waar ik de rest van mijn leven mee moet leren leven. Ik kan daar geen antwoord op geven. Want ik ben gewaarschuwd door mijn vrouw. Ik heb dat genegeerd. Um, Nee, ik weet het niet. Wanneer bent u gewaarschuwd door uw vrouw? Uh, tijdens, het, uh, tijdens het gesprek zegt ze nog, waarschuwt ze me nog: van, is het wel vertrouwd? En uh, weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Ik heb echt of uh, Microsoft aan de lijn. Ik was er echt van overtuigd. En wat me heeft, dat beseft heeft doen geven, dat, dat snap ik echt niet. Wat een schrijnend verhaal um, van deze man die zoveel geld kwijt is geraakt... door um, geslepen um, en gewiekste, doortrapte methode. Jacqueline Bonnes is cyberofficier bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we horen nu één voorbeeld. Het gaat in Nederland alleen al jaarlijks om duizenden slachtoffers. Hoeveel geld is daarmee gemoeid? Over 2017 was dat bijna 6 miljoen euro... We nou, denken we allemaal dat we er, ja, er niet in zullen trappen. En dat gebeurt toch. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Uh, die meneer uh, net zei het zelf ook al, hij wist het niet zo goed. Bij andere mensen lees ik in aangiftes dat ze bijvoorbeeld een uh, ja, laag zaten in de suiker vanwege de diabetes. Of dat ze heel gespannen waren omdat ze opgenomen moesten worden in het ziekenhuis. Of omdat toevallig ze net op een zwak moment uh, per ongeluk uh, getroffen werden... omdat ze net bezig waren hun drukproeven voor een boek uh, te corrigeren. Hmm. Ja, zeg het maar. Ja, mensen voelen zich natuurlijk die samen zich al, kan ik me voorstellen dat dit zo overkomt. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Wat zijn het voor mensen, organisaties die dit soort dingen doen? Ja, wat we weten is dat een, de meeste callcenters die wij weten vanuit India bellen. Dus he, vanuit daar worden de telefoontjes uh, gepleegd. Um, en we weten ook dat het meeste geld uh, uiteindelijk verdwijnt over allerlei rekeningen. Maar dat kan ook in andere landen zijn. Dat is niet per se India, dat kan ook nou ja, gewoon heel veel landen in de wereld zijn. Mm. En u bent nu op, het, op dat congres hè, wat we net be, be, besproken. Um, wat gaat er nu gebeuren? Want er is een startschot gegeven voor vergaande samenwerking. Hoe, hoe ziet die aanpak eruit? Nou, dat, dat ziet er zo uit dat um, de, de partijen, de bedrijven die het meeste kunnen doen uh, aan het oplossen van deze fraude. En dan moet je denken aan zowel de telecommaatschappijen als uh, de softwaremaatschappijen, zoals bijvoorbeeld Microsoft zelf, maar ook andere. Uh, en de banken, de bitcoinbedrijven en de money transfer organisaties, die slaan de handen in elkaar om met elkaar informatie te delen uh, en samen na te denken over oplossingen. Hmm. En, en wordt er ook samengewerkt internationaal? Want dit is natuurlijk grenzeloze criminaliteit. Ja, u heeft gelijk, natuurlijk. Um, kijk, we zijn begonnen in Nederland, je moet ergens beginnen. Maar uh, vandaag was er ook Europol um, en er was bijvoorbeeld ook iemand van de Londense politie om ook uh, informatie mee te delen en ervaringen uit te wisselen. En uh, ja, natuurlijk gaan we. We willen het vooral oplossen en wat daarvoor nodig is, gaan we doen. Ja. U heeft het steeds over fraude, maar dit is toch gewoon diefstal? Wordt er gewoon geld gejat? Ja, dat is het ook. Ja, ja tuurlijk ja. ook. Nou ja, is er een reden dat u het fraude noemt? Of? Nee, uh, niet echt een speciale. We gebruiken hier meestal de term fraude. Maar het is ook diefstal, het is ook oplichting, het mm -hmm. is ook cybercrime. Ja. En, en, uh, het is gewoon slecht. Ja, en, en wat kunnen mensen doen om zichzelf hier tegen te beschermen? Want die meneer zei het net al, en dat is, daarom laten we het ook horen. Hè. Uh, het is een heel schrijnend verhaal, maar je, je, we kunnen er heel veel van leren. Je moet dus, als je het niet vertrouwt, sowieso horen erop gooien. Als het een, een Engels is, dat is misschien onverklaarbaar. Gooi de horen erop als het een buitenlands telefoonnummer is. Niet opnemen. Wat, heeft u nog meer tips? Nee, inderdaad. Het belangrijkste is eigenlijk uh, verbreek de verbinding... Um, het is ook zo, en daarom hebben de telecombedrijven ook uh, zo nodig... Uh, dat er ook weer apparaatjes uh, in de markt zijn om je telefoonnummer te verhullen. Dus dan bel je eigenlijk uit het buitenland. Maar het lijkt net alsof je uit Amsterdam of Rotterdam of nou ja, in, in Nederland belt. Maar dat is niet zo. Dus ook een Nederlands nummer, ja, dat lijkt in je scherm een Nederlands nummer... Uh, maar kan een fraudeur zijn. Ja, maar goed, je kan moeilijk de telefoon helemaal niet meer opnemen. Nee, precies. Dus de, dat, dat blijft natuurlijk zo. Maar als het zo'n verhaal is, in het Engels... ik ben van Microsoft of van Apple of welk bedrijf dan ook... en ik ben van de helpdesk en u heeft een probleem met uw ja. computer... Als je dat, dat zelf niet, gemeld niet hebt, Als je dat zelf niet gemeld hebt, gaat Microsoft echt niet met jou bellen? Nee, inderdaad. Staat genoteerd Jacqueline Bonnes, cyberofficier... bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Dank u wel. Nou, René... Nee, um, Zeg het eens, hoeveel zijn het er inmiddels? Uh, ja, 130 files zijn het er, Lara. 600 kilometer inmiddels. Op de A1 zonder de Flitser. Nou, die is gelukkig naar huis gestuurd van Amersfoort naar Apeldoorn. Want het leverde een half uur vertraging op tussen Kootwijk en Apeldoorn. Op de A2 uh, was een ongeluk in Limburg vanuit België. De weg is vrij gelukkig. Maar tussen Maastricht Zuid en Maastricht AK Airport zie je nog een hoop remlichten. Een half uur vertraging zou ik toch wel incalculeren. Uh, voor de Drechtunnel nog steeds viel op de A16 vanuit Brede. Maar die is wel weer open, de tunnel. De vertraging is nu bijna een uur. Moet snel beter worden trouwens. En de A30 is dicht. Ede Barneveld na een ongeluk voor de aansluiting met de A1. 16 minuten over vijf. Facebook wil gebruikers meer transparantie bieden over welke data het verzamelt. Dat heeft daarvoor het ontwerp van de privacyinstellingen veranderd. Bij me in de studio is NOS Tech-redacteur Nando Kastelein. Welke transparantie wil Facebook gebruikers geven? Ja, het gaat eigenlijk om een stukje controle, dat je beter ziet welke gegevens Facebook verzamelt. Denk aan likes, reacties, foto's, et cetera. Noem maar op. En duidelijker de mogelijkheid bieden om die gegevens te verwijderen. Deze dingen kunnen al, maar maar, erkent Facebook, die stonden niet zo goed aangegeven binnen de Facebook-app. En dat gaat het verbeteren. Dus in feite is er sprake van een cosmetische verbetering. Het data verzamelen, hè, waar zoveel om te doen is, dat gaat gewoon door. Het verdienmodel van Facebook verandert niet. Alleen nee. ze willen wel meer transparantie bieden. Ja. Nou ligt Facebook de laatste tijd behoorlijk onder vuur... als het gaat om privacy. Dit is, dan dan een, is dat de reactie daarop of is dit een stukje? Dit is een stukje, de reactie die omvat veel meer dingen. En die is niet zomaar gegeven. Um, Facebook werkt hier al lang aan, ongeveer een jaar. Uh, en doet dit mede vanwege de nieuwe Europese privacy-wetgeving... die in, uh, in mei van dit jaar ingaat. Maar ze hebben wel besloten om het niet alleen voor Europa uh, in te zetten... maar voor heel de wereld. Ook Amerikaanse gebruikers krijgen dit. Uh, maar inderdaad, kijk, die Europese wetgeving komt pas in mei... Dus ze zouden dit ook later kunnen uitrollen. Maar ja, het komt ook wel mooi uit om dit nu naar buiten te brengen. Nu ze onder vuur liggen en te laten zien van... Hey, we zijn ermee bezig. Best wel. Ja. ja, want het platform staat enorm onder druk. Politiek ook. Mm -hmm. eh, de politici in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië... willen dat Zuckerberg of een andere topman komt getuigen. Mm -hmm. Is dit dan dat goedmakertje... Dit is in ieder geval een signaal ook aan die politici... dat Facebook uh, wil verbeteren, dat Facebook luistert naar gebruikers. Maar uh, laten we wel wijzen: die politici zijn behoorlijk boos. En ik denk niet dat zij zich met een verandering... Uh, met een kluisje te hitte laten sturen. Dat zij meer willen en ook vooral duidelijkheid willen... precies willen weten wat er nou gebeurd is. Want die druk op Facebook blijft aanwezig. Die druk op Facebook blijft, de tijd zeker aanwezig. Dank je wel, Nando Kasterlijn. Straks gaan we eten. En ik weet niet... Uh... Ja, wat uw voorkeuren zijn. Het kan zijn dat u vegetarisch bent. Uh, wat hebben we nog meer? Dat je bijvoorbeeld minder vlees eet. Dat doen ook heel veel mensen. Maar er zijn ook steeds meer mensen... die helemaal geen dierlijke producten meer gebruiken. Veganisten. Gaan we zo over. Christus van Stevie Wonder, duidelijk herkenbaar. Wij gaan koken met Mark Robby Visser. Twee jaar geleden deed Emma Bauling nog mee aan het programma Heel Holland Bakt. Maar nu heeft ze voor een heel andere culinaire richting gekozen. Ze eet namelijk geen vlees en geen dierlijke producten meer. Gebruikt ze ook niet meer. Volgens Emma is veganisme de nieuwe leefstijl. En is er dus ook een gat in de markt. Mark Robby Visser zocht haar op. We hebben afgesproken in Den Haag. Emma zei, kom maar even hier naartoe, want hier is een uh, hele leuke locatie. Emma, wat wil je me graag laten zien? Nou, wat ik graag wil laten zien is mijn uh, favoriete supermarkt. En dat is een veganistische supermarkt. Let's go! We gaan naar binnen. Ja, Emma, het grote publiek kent jou natuurlijk nog van uh, heel Holland Baks. Maar daar was weinig veganistisch aan. Daar was eigenlijk helemaal niks veganistisch aan. <laughs> wat is er met je gebeurd? Uh, ik was eerst vegetariër. Maar sinds kort ben ik uh, omgeschakeld. En voel je je nou ook heel erg schuldig over heel Holland Bakt? Uh, nee, ik voel me er niet schuldig over. Het enige wat ik destijds wel vervelend vond... is als er iets compleet mislukte. Uh, ook bijvoorbeeld bij het oefenen. En dat het gewoon regelrecht de prullenbak in moest. En toen heb ik wel eventjes mijn excuses aangeboden aan de kippen... <lacht> die al die eieren gelegd hadden. <lacht> dat wel. Ik denk dat voor heel veel mensen... veganisme toch in eerste instantie betekent... dat je heel veel dingen niet mag... Ja. Yeah. Dat klopt. Um, en dat is ook een van de vragen die ik veel krijg. Van, uh, mis je niets? Ja, mis je niks? Uh, ik mis helemaal niks. Ik ben gewoon heel erg blij. En ik, dus ik focus me niet op wat ik niet kan eten. Maar ik focus me op wat ik wel kan eten. En dat zou ik iedereen aan, aan willen raken. Nou, dan heb ik hier nog wel iets. Ja dat, Sorry, dat, dat zit ja. ook weer. Dat, ja, je moet er ook om lachen. Uh, soja brokken grof. Ja, het lijkt een beetje het ziet op een Ziet een beetje in, uit nee? iets wat in de dierenwinkel ligt. Ja, nee, ben ik wel met je eens. worden we ook niet blij van... Nee, maar ik denk dat als je het... Um, kijk, dit is nu natuurlijk nog droog. Ja, um, als heel net, droog. Heel droog, maar de, je moet het natuurlijk uh, laten weken. Net als wat je ook met uh, bonen zou doen of kikkererwten. En als je dat geweekt hebt en een beetje op smaak hebt gebracht... dan ziet het er ongetwijfeld veel lekkerder uit. Wat is dit? Wat hebben we hier? Dit is een poeder? Dit is een poeder en dit is seitan. En dat klinkt duivels, maar het enige dat er duivels aan is... is dat het duivels lekker is als je het uh, klaar hebt gemaakt. Ja, Maar dat is satan bedoel je? Dat schrijf je toch ook anders? Schui dit ja. is uh, seitan. Je je niet te volschuldig nee, voor de seitan. Hoor. Gelukkig, gelukkig. Maar dit is eigenlijk nog helemaal niet, uh, bekend in, uh, niet zo bekend in Nederland als vleesvervanger... Het zijn eigenlijk tarwegluten gluten ja, liggen hier mevrouw. Ja, ja, ja. Ik, ik ja. zie dat u de edelvlokken ook al, heet het ja, ook alweer al ik te pakken heeft. de edelvlokken uh, te <laughs> vertellen. Emma gaat dus uh, op reis ik de wereld het... rond. Ja, ik ga een oh. veganistische wereldreis maken. veganistische wereldreis? Ja, ja! Een culinaire ja. wereldreis, laat ik het zo zeggen. Hoe, hoe bedoel je? Ja. Ja. Ik ga, ik ga naar, door Azië. naar Azië? Toeren door Azië? Maar om... je gaat gewoon wel met het vliegtuig toch gewoon, of niet? Ja, niet op de fiets. gaat we een veganistisch vliegtuig, gaat ze naar Azië? Ja, bijvoorbeeld India. Ik ga beginnen in India. En Thailand is ook, daar heb ik ook al uh, uh, allemaal opties gevonden om de Thaise keuken te veganizen. Ik wil dan door naar Vietnam om de Vietnamese keuken te veganizen. Daarna naar Indonesië, daar zou ik het misschien ietsje lastiger krijgen. Dus je gaat die traditionele keukens bestuderen en ja. daar een veganistische vorm voor bedenken? Ja, eigenlijk zoals wat ze hier ook hebben gedaan, want we zijn nu bij uh, Veggie4U, ja, dus uh, zo heet de supermarkt. En ze verkopen hier ook uh, kant-en-klaar uh, gemaakte dingen? Eigenlijk. Ja, dat hebben ze zelf gemaakt. Ja. Van, dus van saitan en van soja. En ja. zij hebben de Surinaamse keuken geveganized. Aha. En ik heb hier allemaal dingetjes van geproefd. En het was zo lekker. Dus... Dus dit is allemaal veganistisch wat we hier ja. zien. We gaan het even aan die meneer vragen. Is die hier nog ergens? Uh... Hallo. U hebt hier zelf dingen gemaakt. Is dat allemaal Surinaams? Surinaam, voornamelijk Surinaamse gerechten. En uh, veganistische Surinaamse gerechten. Het zijn allemaal vervangende producten. Dus u hebt eigenlijk de, de Surinaamse keuken hebt u al geveganiseerd, zeg ja, maar. Klopt, dat ja. is zeer zeker. De POM is een hele, Surinaamse, hele bekende Surinaamse gerecht. En. Uh... Da daar zit normaal niet dus vis of vlees in. En daar ja. hebben we dan een, een vis of vlees vervangers in gedaan. Ja, want Emma, de Surinaamse keuken hoef je dus niet meer te doen. Want die is nee, al. dat is uh, hun. Uh, <laughs> die hebben ze uh, al gedaan. Ja. Maar Emma wil dus nu ook de andere keuken zoals Thais en, en India's en zo? Op zich heb je in alle culturen natuurlijk de vegetarische en de veganistische gerechten. En uh, men staat eigenlijk niet bij stil dat heel veel dingen eigenlijk al vegan zijn. U hebt uh, zojuist uw vijfjarig bestaan gevierd van de supermarkt? Ja, klopt. Dat was 4 februari. Gaat het goed met de veganistische producten? Steeds beter en steeds meer. De, de, de, de veganisme groeit, maar de, de producten die groeien ook net zo hard. Emma, jij ziet dus ook ruimte om uh, in Nederland verder te gaan met dat veganisme. Ja. En dan wil je ook nog een kookboek misschien wel maken, ja. stel ja. ik me zo voor. Ook, ja. Klopt, ja, klopt, klopt. Ja, ja da daar ben ik al uh, wat stappen voor aan het uh, ondernemen. Nou, mm. <laughs> ja, wat leuk zeg. En dat kookboek, zou u dat ook leuk vinden? Zeker, zeker. Ja? Dat gaan we zeker aanbieden in de ja. winkel. Ja. Ja, ja, ja, ja. Oh, er worden hier al meteen dealsjes gesloten. Uh, nee. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> zeker. Ja, leuk. Nou, ik ben ontzettend leuk. benieuwd, Emma. Ja, ik ook. En kom het dan TZT maar weer ja, eens bij Nieuws en Koo leuk vertellen. Leuk. Lijkt me heel erg leuk. Ja, Neem je dan ook wat lekkers mee? Uiteraard... Zeker weten. <lacht> Dat koop ik misschien hier wel. <lacht> ja. Nou, eet smakelijk. Misschien bent u wel geïnspireerd geraakt voor het uh, avondeten. Het is uh, bijna half zes. Emma Bowling begint aanstaande zaterdag... met haar internationale veganistische avontuur. En wij volgen haar zo meteen. John de Mol die eist een steeds grotere plek op... in het Nederlandse medialandschap. Hij begint... Uh, Eén of meerdere zenders een eigen televisieprogramma... en koopt de belangrijkste nieuwsdienst, ANP, op. Wat betekent dat voor u als nieuwsconsument? Die vraag gaan we proberen te beantwoorden. In ons belangrijkste verhaal om zes uur... we kozen voor het verhaal van Defensie. De steken laten vallen in het onderzoek naar het misbruik... in de militaire kazerne in Schaarsberg. IAG introduceert groener gas...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 Wegens succes verlengd tot en met 13 mei. NPO Radio 1. Het is half zes, tijd voor Katrien Straatman in het nos journaal Premier Rutte heeft in zijn toespraak tot de VN-veiligheidsraad in New York gezegd dat vredesmissies effectiever en flexibeler kunnen. Nederland is deze maand voorzitter van de Veiligheidsraad. Rutte wees op de toenemende behoefte aan VN-missies die de orde kunnen herstellen en de vrede bewaren. De Russische ambassadeur in Nederland waarschuwt voor tegenmaatregelen... voor het uitzetten van twee Russische diplomaten. Bij een vandaag zei hij dat de Russisch-Nederlandse relatie... nu al niet best is en dat die waarschijnlijk nog slechter wordt. Het is volgens hem nog niet duidelijk op welke manier Rusland reageert. Als de AIVD samenwerkt met buitenlandse veiligheidsdiensten... moet de privacy beter worden gewaarborgd. Dat zegt de Commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten. De commissie ziet er de voordelen van in als gegevens... van bijvoorbeeld vermeende jihadisten door landen... samen kunnen worden opgeslagen en verwerkt... maar zit vraagtekens bij de bescherming van grondrechten. En het interne onderzoek van Defensie naar de misstanden... in de Oranje kazerne in Schaarsbergen schoot ernstig tekort. Dat zegt de commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie. Die commissie werd ingesteld nadat drie militairen in de krant... hadden verteld over hoe ze tijdens de ontgroening in die kazerne... werden vernederd en mishandeld. Dank je We gaan naar het weer. Marco Verhoef, nou, vandaag flink wat regen. Wat zit er nog aan te komen? Nou, die regen die begint langzaam wel wat weg te trekken. Uh, maar het duurt nog wel even dat het echt droog is, pas in de avond in het westen-zuidwesten van het land. En in de loop van de nacht zal de laatste neerslag... ook het noordoosten gaan verlaten. Dan klaart het op en koelt het af tot vlak boven het vriespunt. En morgen loopt het kwik dan weer geleidelijk aan op... naar 7 graden op de wadden, graad of 9... misschien 10 plaatselijk in het zuiden van het land. Morgen een veel vriendelijker plaatje, want de zon schijnt van tijd tot tijd. Misschien dat het in het noordwesten wel helemaal droog blijft... maar vooral landinwaarts inwaarts kunnen er toch weer een paar buien ontstaan... in de loop van de dag. Hagel hier en daar is zelfs niet helemaal uitgesloten. Oké, en wat zie je verder? Ja, de vrijdag is dan weer vaak bewolkt. In het noorden in de ochtend misschien een buitje. In de avond in het zuiden weer wat regen. En in het weekeinde nou, niet helemaal droog, maar toch ook zeker niet slecht. Uh, vrijdag komt het kwik boven de 10 graden uit. In het weekend weer 8 tot 10 graden. Dus allemaal niet te zacht. Uh, de meeste zon hebben we waarschijnlijk op de zondag. En dan is het ook veelal droog. En die geruchten over heel mooi weer dat de ja. aanzien te komen? Ja, je kunt geruchten nooit helemaal de kop indrukken. Maar om even een voorbeeldje te geven... voor volgende week dinsdag gaan we uit van een maximumtemperatuur... tussen de 6 en graden. 16 graden. Oh, dat is een fijne bandbreedte, ja, ja. Nou weet ik wel waar jij voor gaat kiezen. Dat is ja. natuurlijk die 16 graden. Dat willen veel mensen. Ik ga er heel hard voor duimen. Maar ja, ik kan het helaas niet sturen. Nee, je gaat er niet over. Uh, dankjewel, Marco Verhof. René Passet inmiddels met een hele drukke avondspits. Ja, ja dat is niet tussen de 100 en 700 kilometer. <lacht> maar 700. Zo! En dat is gewoon veel meer dan we hadden begroot op dit tijdstip. komt allemaal door de regen. Uh, het aantal ongelukken valt eigenlijk wel mee. Maar rond vier grote steden staat het veel vaster dan anders. Ook rond uh, Arnhem, rond Eindhoven moet je meer geduld hebben. Een paar files springen er echt uit. Uh, op de A2 Belgische grens Maastricht nog steeds langzaam rijden bij Maastricht. Na dat ongeluk is wel van de weg af. Op de A4 Amsterdam Den Haag nu een ongeluk bij het rinkwaart aquaduct. Daar ben je nu 20 minuten mee zoet. Op de N3 waren allerlei problemen met een slagboom die was aangereden, de rondweg van Dordrecht. En dat merk je nu op de A16 vanuit Breda. Drie kwartier in de file tussen Zevenbergse hoek en de randweg Dordrecht. Ten slotte de A30, Ede Barneveld. Die snelweg is flink versmald na een ongeluk voor de aansluiting met de A1. Je kunt er via de vluchtstrook langs, maar hou rekening met veel vertraging. Vertrouwen is een groot goed.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 John de Mol gaat het ANP gebruiken voor een nieuwsprogramma op zijn eigen televisiezenders. Dat heeft hij zojuist gezegd in een gesprek met de NOS. Na aanleiding van de overname van het algemeen Nederlands persbureau door zijn bedrijf Talpa. De Mol wil samen met het ANP een groot Nederlands mediabedrijf creëren. We hebben een tijdje geleden uh, aangekondigd dat wij met Talpa Netwerk... een soort sterk Nederlands multimediabedrijf uh, willen gaan bouwen... Een beetje tegenwicht tegen het Amerikaanse geweld. En uh, daarin was nieuwsvoorziening nog één hele grote blinde vlek. En die is nu, denk ik, heel goed ingevuld. Want wat gaat u ermee doen met ANP? Nou, ik ga er zelf niks mee doen. Het ANP blijft gewoon het ANP zoals het is. Want het is een prachtig bedrijf wat uh, voor bijna de hele mediabranche in Nederland een deel van de nieuwsvoorziening verzorgt. En dat ook gewoon blijft doen. Maar er zitten een aantal punten waar we denk ik in de samenwerking... het ANP een paar stappen vooruit kunnen brengen. De beeldverslagen gaan steeds meer bewegend beeld worden. Videoregistraties. Daarin lopen ze nog wat achter in de ontwikkelingen. En denken we dat in de samenwerking met Talpa... daar een paar grote stappen vooruit gemaakt kunnen worden. En Talpa, televisietak, denkt zelf ook aan, aan, aan nieuwsvoorziening te gaan maken. En daar zouden ze ons natuurlijk fantastisch bij kunnen helpen. Er gaat een Talpa-journaal Talpa -journaal, beginnen... Ergens. Ja, ik weet niet of je het een journaal moet noemen... want het journaal is er al, daar zit ik nu in volgens mij. Uh, het nieuws dan? Precies, uh, maar in welke vorm we dat gaan doen, dat weten we nog niet. Maar hoe dan ook, nieuws willen wij wel een onderdeel maken... van de programmering van de talpazenders. En daar zit uh, nu ontzettend veel naar nou how bij ANP. En het is een goed, sterk merk... Ja, volgens mij is het een, een ongelooflijk sterk merk. Het is uh, een ongelooflijk betrouwbaar merk. Uh, dus wat dat betreft uh, ja, uh, kan ik er geen negatief dingetje uh, over zeggen eigenlijk. Oudere luisteraars van de radio die zullen het zich herinneren... dat ANP de nieuwsbulletins verzor verzorgde, ook bij de NOS. Wat gaan wij uh, in zijn algemeenheid als kijkers... verder hiervan merken van deze overname? Nou, ik denk dat de kijker er niets of nauwelijks iets van zal gaan merken. Hooguit, uh, wat ik zeg, een, een, een iets betere en verder ontwikkelde beeldverslaggeving... Uh, dan die er nu al is. Uh, maar dan is dat ook een positief dingetje. Maar voor de rest gaat alles door zoals het is. Uiteraard uh, is er een redactiestatuut wat wij volledig zullen respecteren. Dus niemand hoeft zich zorgen te maken dat ik me met het nieuws ga bemoeien. Nieuws is nieuws, feiten zijn feiten en dat blijft zo. En u had eerder belangstelling voor de Telegraaf Mediagroep, uh, voor Nu.nl. Uh, hoe, hoe past dit in dat rijtje? Ja, Nu.nl moet je er toch echt weer even uithalen. We hebben nooit uh, serieus gesproken over Nu.nl, simpelweg omdat het niet te koop is. En wij kunnen niet geïnteresseerd zijn in iets wat niet te koop is. Dus Telegraaf zijn we inderdaad, dat weet iedereen, heel lang mee bezig geweest. Voor diezelfde zeg maar, plek binnen Talpa Network. Uh, en die is nu volledig uh, ingevuld uh, met onze uh, deal die we nu met het ANP hebben. Dus dit is eigenlijk de oplossing voor het eschec met de Telegraaf? Ja, ik weet niet of je een eschec moet noemen. Terugkijkend misschien niet. Want heeft het u veel opgeleverd? Nee, maar als ik nu kijk naar de situatie... dan uh, denk ik dat uh, het ANP misschien wel een betere oplossing is. Had u eigenlijk eerder naar moeten kijken? Ja, maar ja, ook die was toen niet te koop. En nu wel. Jan de Molg in gesprek met NOS-verslaggever Eva Wiesing. Voor het ANP werken zo'n 250 mensen, veel journalisten, fotografen ook... die vooral leveranciers zijn van nieuws voor allerlei andere redacties. Ja, dus ook voor ons, voor de NOS. Jeroen de Jager komt vanmiddag terecht op de redactie om te horen wat er speelt. Ik wil even over de Friese munt die uh, jullie morgen uh, introduceren. Het Leeuwarden Vijfje, ja... Uh, we kunnen helaas niet komen naar Leeuwarden morgen... maar we willen wel graag beeld maken van, uh, van de bunt. Uh... Mijn naam is Patrick Selbach. Ik ben uh, eindredacteur bij de ANP en ook chef van de agenda-redactie. Wat ben je aan het doen? Nu uh, de agenda-punten aan het checken. agendas zijn belangrijk hè, voor het ANP. Heel belangrijk voor, ja. voor het ANP. Dat is een van onze belangrijkste producten, zou je kunnen zeggen. En ook wel voor onze klanten. Bevol ja. We maken er intern natuurlijk heel veel gebruik van... maar ook, uh, maar ook onze klanten maken er heel veel ja. gebruik van. Wat uh, hebben we morgen bijvoorbeeld? is de bekendmaking van de uitslag van het referendum... Oh. de installatie van de nieuwe gemeenteraden... en morgenavond de Passion. Oh, dus ik weet al wat ik morgen moet doen. Je weet wat je morgen bent. Want wat, wat, wat zie jij als kerntaak van het ANP? Behalve dat wij zeg maar de berichtgeving op peil hebben... en zorgen dat het, dat het nieuws staat en loopt... is het denk ik ook heel belangrijk dat wij ook ervoor zorgen dat de basis klopt. Dat wij de gegevens kunnen bieden en dat iedereen daarmee aan de slag kan. Ja. Onze het... klanten zijn geen consumenten, zou je kunnen zeggen. Onze klanten zijn eigenlijk vooral andere media. Redacties. Redacties, ja. Dat ja. zijn onze klanten. Journalisten zijn onze klanten, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Even inloggen. In het systeem. Dan zoek ik even iets op mijn eigen naam. Fiepke Smit, redacteur hier bij de ANP. Hoe kwam het nieuws bij jou aan eigenlijk? Van de overname door Talpa? Het lijkt me gewoon een hartstikke goede zet. Ik denk dat het uh, hartstikke fijn is dat we een grote partij hebben die... Uh... Jullie zaten op zich al bij een grote partij, uh, Veronica. Ja, maar Talpa is natuurlijk een nog groter uh, bedrijf. En ja. ja, voor de rest... Uh... Kijk, iedereen vraagt zich natuurlijk af van wat betekent dit, maar... Uh... Nou ja, ons is verzekerd dat wij uh, kunnen blijven werken volgens het redactiestatuut en zo. dus dat. Uh... Het redactiestatuut houdt in de essentie daarvan is dat je gewoon onafhankelijk je werk kunt doen. Dat is wat het betekent inderdaad. Ja. Het weer overwegend bewolkt en regend, koolt vannacht af tot een graad of twee. Morgen af en toe zon, vooral in de middag buien en het wordt net als vandaag acht graden. Dit was het ANP-nieuws. Martijn Bennus, u bent directeur van het uh, van ANP. U heeft met John de Mol gepraat of hij plannen heeft natuurlijk, met het ANP... nu hij het heeft overgenomen. Wat heeft hij gezegd toen? Nou, wat mij uh, vooral uh, duidelijk werd, is dat hij heel goed begrijpt... dat er maar één soort nieuws is, en dat is onafhankelijk nieuws. Feiten checken, horen en wederhoor. En anders is het niet relevant, en dat begrijpt hij heel goed. Dus dat blijft gewoon gebeuren? En blijft hij dat doen ook voor alle nieuwsorganisaties... die het nu afnemen, of gaat hij exclusieve merken oprichten? Nou, de een sluit het andere niet uit. Talpa zou best een eigen nieuwsmerk kunnen oprichten. Het zal niet het ANP zijn. ANP is de leverancier van... Uh, nieuws aan alle mediabedrijven die dat willen. Want bent u bang dat die afnemers denken van... ja, als de mol en Talpa daarin gaan zitten in het ANP... dan willen wij misschien wel niet meer? Nou ja, uh, ik kan me iets voorstellen bij die gedachten. En uh, daar hebben wij natuurlijk op, uh, op voorgesorteerd. Bedoel, de, wij maken niet voor niets uh, duidelijk dat ANP in essentie niet verandert. ANP is een onafhankelijke nieuwsorganisatie en dat blijft zo. En dat vertellen we onze klanten... Uh, en daarna moeten ze een eigen afweging maken. En dat er geen enkele partij belangstelling zou moeten hebben... voor een bedrijf uh, waar de belangrijkste waarde uitgehaald is. En die belangrijkste waarde is? Uh, dat het wat ANP publiceert, dat dat klopt. Nee. Dat is inclusief nieuws over John de Mol als dat tevoorschijn komt. Ook negatief nieuws. Daar hebben jullie het over gehad? We hebben het over gehad, letterlijk gevraagd. En hij begrijpt het, juicht het toe. Uh, behalve dan dat niemand het leuk vindt om negatief in het nieuws te komen. Maar we gaan de feiten checken. Uh, we gaan hem een commentaar vragen en we gaan publiceren. We gaan eens naar Thomas Bruning van de NVA, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Meneer Bruning, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, vanochtend was het nog vooral de overname eh, waar het om ging. Maar nu komt daar toch informatie bij... namelijk dat de mol ANP gaat gebruiken voor nieuwsprogramma... op zijn eigen televisiezenders... en dat hij eh, een groot Nederlands mediabedrijf wil creëren. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, we hebben een, een dubbel beeld. We horen dit medewerkers zeggen... die blij zijn met een, uh, met een overnamepartij die wil investeren in het merk A&P en in de journalistiek. Dat heeft hij in zijn persbericht allemaal gezegd. Dat, dat zijn goede zaken. Ja, daar zullen we ook zeker talpen aan houden. Uh, het zorgpunt had ik vanochtend eigenlijk al uh, gemeld. Dat is natuurlijk inderdaad... het betreft hier wel het algemeen Nederlands persbureau... Uh, die echt ook een, een nieuwsverspreidingsfunctie heeft. Een agendafunctie, goede foto's levert... aan allerlei kleinere en grote media. Uh, en het wordt best een ingewikkelde situatie als... Uh, Talpa zeg maar, niet gewoon afnemer wordt zoals andere bedrijven afnemer zijn van de ANP... maar eigenlijk een soort uh, ja, bevoorrechte positie krijgt in het, uh, uh, ja, in, in, in het maken en afnemen van dat nieuws... dan is het natuurlijk ook niet meer zo geloofwaardig dat andere mediapartijen dat ook nog willen doen. Mm -hmm. uh, en dan, dan krijg je toch een beetje een dubbelrol. Uh, Want waar maakt, uit op, waar maakt u uit op dat Talpa een bevoorrechte positie zal krijgen? Nou ja, ik hoor John de Mol zeggen dat ze ANP willen gebruiken voor nieuwsprogramma's. nieuwsprogramma. Ja, in theorie kan dat natuurlijk nu ook al, namelijk door gewoon een, afsluit, een contract af te sluiten met ANP zeg maar, voor nieuwsvoorziening. Ik heb toch het idee, als ik hem goed hoor, dat hij zegt, ja, ik wil daar eigenlijk ook wel... Een op een andere manier gebruik van maken... dan de gemiddelde afnemer van de AP dat kan. Mm -hmm. En daar willen we in ieder geval graag een gesprek over voeren met, uh, met Talpa... Om, om, om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Want welke zorgen heeft u in dat opzicht? Waar moet ik dan aan denken? Nou ja, die zorgen die zijn natuurlijk vooral voor kleine... Kijk, ik denk dat, dat grote nieuwsorganisaties, zoals de NOS... of uh, een Mediahuis een Persgroep... de drie grote spelers eigenlijk in de Nederlandse nieuwsmarkt... dat die hun nieuwsvoorziening zelfs ook nog wel een stukje voor een deel zonder ANP... nog wel rondkrijgen. Maar juist kleinere nieuwsorganisaties... die hebben natuurlijk enorm veel belang bij ook het kunnen afnemen... van ja, ik zeg, het ruwe nieuwsmateriaal, foto's, et cetera... van een grote partij. Maar als die grote partij niet meer de uitstraling heeft... van een onafhankelijke partij in dat grote uh, nieuwsaanbod... maar een, een partij die ook die misschien toch wel met een bepaalde kleur van, van talpa... Ja, maar dat, in, in, in is, dat, dat heb ik hem niet horen zeggen. Dat, dat, dat, want ik heb hem juist tegenovergesteld horen zeggen. Namelijk dat ja. het redactiestatuut geëerd zal worden... en uh, dat onafhankelijkheid niet in het gevaar komt. Ja, nou ja, maar goed, maar het gaat er uiteindelijk toch om... hij wordt de nieuwe eigenaar. Hij krijgt toch in ieder geval via de geldkraan... natuurlijk ook zeggenschappen over het ANP... Dus ook in de, in, de, in de kosten, in de hoogte van de contractafspraken die gemaakt worden met afnemers. Uh, Normaal, uh, het is een hele spannende zet. Het is een zet die we in het buitenland ook niet zoveel zien. Daar zie je toch vaak dat persbureaus ofwel eigendom zijn van het land, ofwel eigendom zijn van de, de gezamenlijke mediapartijen in zo'n land. Dus het is, een, het is een nieuwe situatie, en we willen daar graag over doorpraten. En net goed als hij de directie van het ANP heeft overtuigd. Uh, is, ...zou het fijn zijn als je ons ook weer weet te overtuigen. Ik ben benieuwd naar uh, dat gesprek en uh, de inhoud ervan. Wanneer gaat dat plaatsvinden of dat, dat komt allemaal nog? Ja? Nou, dat komt allemaal nog. Het verzoek staat eruit. Dus uh, we wachten rustig af uh, uh, wanneer we aan het komen. Goed, dank. Thomas Bruning van de NVA Vanavond om half negen trouwens hier op NPO Radio 1... bij de collega's van langs de Lijn en Omspreken... omstreken de hoofdredacteur van het ANP... om te praten over die overname door Talpa. Later meer dus. René Passet met de files. Ja, de dalende lijn is voorzichtig ingezet, Lara. Van deze hele drukke spits... toch weer meer dan 700 kilometer op het hoogtepunt... Uh, Keurig verdeeld rond de vier grote steden. En rond steden als Arnhem en Eindhoven. Niet zo heel veel bijzonderheden gelukkig. Maar op de A4 Amsterdam-Rotterdam sta je wel een half uur in de file voor de Keteltunnel. Daar zijn ze weer aan het doseren. Op de A10 is het drukker dan anders. Vooral aan de noordkant van de Koentunnel. Ook daar een half uur vertraging richting Den Haag. De A16 Breda-Rotterdam. Een uur in de file bij Dordrecht. En de laatste, de A30 Ede-Barneveld. De weg is nagenoeg dicht voor de aansluiting met de A1 met een ongeluk. Rij maar om via Arnhem. Sex. Een bijzondere stap van twee trachtige musea in Haarlem. Het Frans Hals Museum en de Halle gaan samen. Hoe dat eruit gaat zien, dat horen we straks van de directeur van beide musea. Anne de Meester. <middels>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 You can turn me around. Faulkner met Turn Me Round. Tien minuten voor zes. Haarlem is vanaf morgen een museum. Arker, armer en een museum rijker. Frans Frans Halsmuseum en de Halle gaan vanaf morgen namelijk samen verder... onder de naam Frans Halsmuseum. Dat gaat gebeuren door middel van een echte trouwplechtigheid op het stadhuis. We hebben nu contact met de directeur van beide musea, Anne de Meester. Goedemiddag. Goedemiddag. Vrouw de Meester een trouwplechtigheid voor twee musea... hoe gaat dat eruit zien? Wel, het gebeurt op het stadhuis. En de burgemeester is de Babs. Taco Dibits uh, is de getuige samen met Cornelia Voogd... een van de geportretteerden van Frans Hals. En waarom wij dit eigenlijk doen, een echt huwelijk... Uh, in, als symbolisch huwelijk, is omdat uh, de twee musea... die zijn nu eigenlijk al met elkaar gelieerd achter de schermen. Uh -huh. Maar voor het publiek lijken het totaal verschillende entiteiten. Mensen brengen ze niet met elkaar in verband. Ze hebben een andere huisstijl, ze hebben een ander programma... ze hebben een andere uitstraling. En we dachten, een huwelijk is een perfecte... Met metafoor voor wat wij gaan doen. We willen namelijk eenheid uitstralen, een partnership... verbondenheid tussen oude en hedendaagse kunst. En de klassieke metafoor van het huwelijk... als een soort unie van uh, verschillende persoonlijkheden... die af en toe in harmonie zijn en af en toe in, in conflict... is daar eigenlijk perfect voor. Aha. En het moet een beetje feestelijk zijn, vandaar een bruiloft. Maar het moet dus ook een beetje spetteren, begrijp ik, die samenwerking. Dat wel. En wat ik bedoel, kijk, de oude kunst en kunst... horen volgens ons bij elkaar. Uh, of moeten in elk geval het gesprek aangaan. Ik denk in de beeldende kunst is het toch een soort verzuiling. Of ik heb het altijd apartheid genoemd, want nee. het klinkt zo fel. Verzuiling is misschien beter. Uh, kunst wordt in zijn eigen hokje gestopt van de periode waaruit het voortkomt. Hè. Modern bij modern, hedendaags bij hedendaags, oud bij oud. En we zeggen dat is helemaal niet nodig. Er is een levendig gesprek tussen kunst uit al die periodes. En dat gesprek is soms heel erg uh, harmonieus, maar soms is het ook een debat of een discussie. En we zijn net heel benieuwd naar het vuurwerk dat daaruit uh, voortkomt. Uh, iemand van onze raad van de Vies die zei... Ja, het zijn precies twee vuurstenen die je tegen elkaar aanslaat... en daaruit staat dan een vonk. Dat uh, is dus interessant, niet, ja, ja, want uh, het Frans Halsmuseum is ook wel een beetje stoffig genoemd. Dus, uh, kan het Frans Halsmuseum vonken? Wel, ja, wij zijn het daar natuurlijk niet mee eens. We vinden onszelf niet stoffig, maar uh, het is wel zo dat mensen vaak bij het Van Museum het gevoel hebben van: oh, dat hebben we al gezien. Die, de Frans Halsen die daar hangen en die magnifieke oude meesters. Als je dat één keer bezoekt, ja, dan heb je het gezien. En dat is natuurlijk niet zo. Ook oude meesters, die, die fysieke objecten of die schilderijen... blijven hetzelfde, maar de verhalen die daarover verteld worden... en de betekenis die je daar kunt aangeven, verandert continu. Dus die verfrissing die er zal komen door ook een, een hedendaagse blik... dat zien we een beetje als een soort positieve collateral damage. Ja, prachtig. Dat zou heel mooi kunnen worden. Echt, kunt, u, kunt u ons eens meenemen... In Voorbeeld. Hoe, zou dat, hoe zou dat kunnen werken? Heeft u daar al ideeën over? We starten ook met een tentoonstelling die eigenlijk die mix van beide is. Want in het toekomstige museum zullen we altijd drie smaken hebben. Echt oude kunst, puur sang. Hè. Hedendaagse kunst, puur sang. En dan de mix tussen beide, Wat wij fusion noemen of cocktail. En we beginnen eigenlijk met zo'n cocktail tentoonstelling... waarin oude meesters gecombineerd worden met hedendaagse kunst. En met een hedendaags perspectief. En dat neemt dus allerlei vormen aan. Een voorbeeld is uh, de kunstenaars Anton Henning en Jasper Hagenaar. Die hebben een reeks. Nieuwe schilderijen gemaakt, geïnspireerd op Frans Hals, maar ook uit, op andere meesters uit onze collectie, Verspronk en Heda en uh, Kees Verwij. Dus die maken eigenlijk nieuwe schilderijen geïnspireerd door oude meesters. Mm. Maar er is ook een project van bijvoorbeeld een uh, jongere Franse kunstenares Laurence Eggerter, die het heeft over het liefdesverdriet van een van de Frans Halsen, die al eeuwen, of meer dan anderhalve eeuw, van zijn vrouw gescheiden is. En die er allerlei persoonlijke verhalen van mannen aan verbindt die ook door omstandigheden, door dat ze gevangen zitten of vluchteling zijn of uh, ik zijn, gescheiden ja, ja. zijn van hun vrouw. Dus dan is het, is, het zijn al die schilderijen, die prachtige oude schilderijen... steeds het begin van een nieuw verhaal, als het ware. Ja, dat valt u eigenlijk uitstekend samen. Want wij denken van het, het heden en het verleden... Zijn, zijn op een heel intensieve manier met elkaar verbonden. En die worden nu soms uit elkaar gehouden. maar het zijn eigenlijk communicerende vaten. En uh, Frans Hals zelf was een heel een vernieuwer. Uh, die werd ook uh, bewonderd door Van Hog bijvoorbeeld en Monet. En Monet, omdat ze zeiden... Die, hij, hij paste niet in de 17e eeuw, dus gewoon een 19e eeuw. Hij was een soort impressionist. Mm. Hij was een, zijn tijd twee eeuwen vooruit. En Hals in die zin is net zoals de meeste kunst kunstenaars laten zich niet beperken door de grenzen van de tijd... of van een nazistaat of van, uh, van een periode. Die denken dwars door alles heen. En wij denken dat een museum dat af en toe ook moet doen. Zeggen van, wij houden ons niet aan de hokjes... maar we leggen nieuwe, nieuwe verbindingen. Ik ben heel erg benieuwd naar deze samenwerking. Is, is, gaan de musea zelf wel um, als um, gebouw verder, zeg maar? Blij, blijven de twee ja. gebouwen het blijven twee locaties en die hebben een aparte benaming. Dus de naam is Frans Halsmuseum. De ene locatie is Hal aan de Grote Markt. dat is een oude vleeshal. En de andere locatie is Hof aan het Groot Heiligland gebouwd, eigenlijk rond een, een binnentuin. En die blijven samen in een huisstijl die is ontwikkeld door Kessels Kramer. Dus we zijn gewoon twee keer zo prominent aanwezig. Hopen. Ja, nou, Succes met het vervolg Dank u wel. en de aftrap. aan de Meester, directeur dus van beide musea. En uh, ze gaan voortaan dus het Frans Hals Museum heten. De Hallen en het Frans Hals Museum. Straks, na zessen, de eerste conclusies in het onderzoek... naar de misstanden op de militaire kazerne in Schaarsbergen. Defensie heeft steken laten vallen. Dat is de conclusie die ik u alvast meegeef nu.